Het weer. Vooral in het midden en zuiden opklaringen... bij een graad of 10 overdag in het zuiden zonnige perioden. In het noorden wolkenvelden het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. had me net een beetje zorgen te maken, want de telefoonlijnen deden het niet. En toen zag ik een knipperend lichtje op onze telefooncentrale. Dus ik neem op en ik krijg uh, Timo aan de telefoon. Timo is iemand die regelmatig belt naar het nachtprogramma. En die zegt, uh, Astrid, je moet gewoon zeggen 0801101, want die doet het wel. Dus dat proberen we dan even. 0801101. Moet ik even aan wennen. En uh, nou, jij misschien ook. Dus ga ik het gewoon nog iets vaker roepen dan dat ik het normale noem nummer noemde. Tenzij dat het opeens weer gaat doen. He, wat spannend allemaal met telefoonlijnen die er eventjes uit liggen. Maar er moet dus een lijn zijn, 0800-1101, die het wel doet. Nou, is dit programma helemaal opgebouwd uit jouw vragen en jouw antwoorden. Dus zonder jou red ik het niet. Dus mailen kan ook naar nachtzusterapenstaatjeomropmax.nl. En als je dan je telefoonnummer er even in vermeldt, dan kunnen we jou bellen. Dan heb ik in ieder geval iemand om uh, mee te praten. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En uh, er is ook een chat tijdens dit programma. Meld je anders daar even. www.nachtzuster.net Even je naam invullen en dan zie ik je vanzelf verschijnen. En misschien dat we je via daar dan even weer kunnen bellen. Maar blijf dat nummer proberen. Hè? 0800 1101. <tieden> Koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf er even bij me staan. Nacht, zuster. moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan fijn. Justen. Wat ben ik zonder al je zorgen? zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Doe Ik lig hier te beven en te Wie zie in de koorts en kippen wel. Zuster, zeg me maar blijf ik wel in leven?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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nachtzuster, waar Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zusten, al ik de morgen. Nachtzuster, aan bij Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, Nacht, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets van pijn. Oh, Nachtzister, auw. ben. Oh, auw. Nachtzister, hey, oh, auw. Nacht, oh, pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster, van Narcissten on Nacht pain 0800-1101 is het experimenteren, euh, experimentele telefoonnummer eventjes. Omdat er een probleempje is met de telefooncentrale. Dus uh, wil je proberen te bellen met een vraag of een antwoord straks... dan kan dat naar 0800-1101. Hm, spannend hoor. Mevrouw De Bie? Ja, hallo. hallo. Dag. Dag. Dan ben ik weer eens een keertje Astrid, Ik heb een vreemde vraag. Oh. Nou, misschien, want jij bent een stuk jonger dan dat ik ben. Maar oh. misschien weet je nog. Misschien wel van plaatjes. dat vroeger in keukens hingen. van die. Um, ja, van die hele gezellige doeken. waar molens op stonden. Uh, aan, de, aan, aan de muur in de keuken. En als je dat opendeed. dan hingen daar een aantal haakjes achter. Oh. En dan was er een haakje voor een stofdoek. Een haakje voor een. Een vaatdoek, een haakje voor een handdoek. Ja. Een haakje voor een theedoek. Ja, nog een. En een haakje voor een glazen doek. Ja. En misschien was er nog wel een ander haakje, maar dat, dat weet ik dan even niet. Nou, kan ik al die doeken plaatsen behalve die theedoek. Oh. En dat is de theedoek, die gebruiken we op de dag van vandaag nog best vaak, neem ik aan. Ja. Waar komt dat nou vandaan, die theedoek? Waar de theedoek vandaan komt? De naam, de theedoek. Betreft. <laughs> oh, ja. Weet je, weet je waar ik het over heb, Astrid? Als ik het heb over zo'n rekje in de keuken waar dan al die doeken achter hingen. Nee. Nee? Nee, maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Nou, er waren toen van die vlijtige huisvrouwen en die. Uh, uh, die borduurde dan een, een, een, een doek voor al die doeken. En daar stond een molen op, of, of iets gezelligs. Nou, ja, de, okay. de molen was duidelijk favoriet, begrijp ik. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou goed, dat was dus eigenlijk een klein kastje... wat aan de muur hing in de keuken en daar hingen allemaal haakjes. Ja. Een glazen doek. Ja, nee, nee dat heb je net verteld. Alleen... En, en, ja, maar nou vraag ik me af, waar komt die theedoek nou vandaan? Maar bedoel je nu waarom we een theedoek een theedoek noemen? Juist, juist, juist. Ja, Want een ja. theedoek is eigenlijk gewoon een afdroogdoek, toch? Ja, maar waarom noemen ze dat nou een theedoek? Een ja. theedoek. Ja, ik zit ook al te piekeren, zou het dan zo zijn... dat we vroeger alleen maar thee dronken... en verder nooit wat af te drogen hadden. Ja, maar dat zou betekenen dat we dus die doek gebruikten voor de theeglazen. Dat kan ik me niet voorstellen. Oh Nee, nee maar de theeglazen deden we natuurlijk met de glazen doek. juist. Dus, um... Maar we gebruiken op de dag van vandaag nog steeds een theedoek. Waar komt dat woord nou vandaan, theedoek? Ja, ja ik, kan wat, uh, ik kan piekeren wat ik wil natuurlijk. Ja, weet jij dat niet? Nee, ja, nee natuurlijk, ik weet, ik weet toch niks? Ah, joh. Daarom zit ik hier, als ik alles wist joh, dan zou ik gewoon ik alleen maar antwoorden geven de hele tijd. Ik jij heel weet. Nee, dat is het mooie, hè? ik ben gewoon, ik heb een soort, um, hoe zeg je dat, een soort overloot gehad. Ik ben ja. vol. Ja, ik hoor je ook wel eens zeggen van, goh, die vraag hebben we is gehad. die vraag ooit al wel eens <laughs> geweest. Ja, maar dat is eigenlijk wel heel mooi, want dat betekent dat er dan weer mensen bellen ja. die gewoon het antwoord hebben onthouden. Ja, maar dat zou vind ik ook, mooi. ook al een keer zijn geweest, denk je? Ik zou het niet weten, maar het, het klinkt wel eens iets wat ik inderdaad zou moeten weten. Ja. Een thee, eigenlijk... Maar eigenlijk, het hele verhaal van het rekje met de geborduurde molen erop... Ja. is eigenlijk overbodig. Want eigenlijk is gewoon de vraag, waarom heet een theedoek een theedoek? Nou, het is niet zo overbodig. Nee, nee het, het is, is niet leuk niet om te overbodig. weten. Dat is. Niet... Nee, ik probeer eigenlijk een alleen een beetje te visualiseren... Ja, voor hoe t... de luisteraar. Ja. Dat rekje van vroeger, wat in de keuken hing... Ja. daar hingen haakjes. Ja. En aan één van die haakjes hing, hing ook de theedoek. Ja. De theedoek gebruiken we nog steeds. Ja. Waar komt dat nou vandaan, het woord theedoek? Ja, de vraag, de, volgens mij, als, ze nou, als mensen de vraag nu nog niet begrijpen, dan slapen ze al. <lacht> dat denk ik, denk ik zomaar. Goed, 0800-1101, uh, heb je dat ook gebeld? Ik heb dat gebeld, ja. Goed, maar hè? ik heb dat al uh, om, ja, voor tweeën gebeld Zo. Nou, Hoe weet je dat dan, hè? Dat wist ik, ja. Nou, dat is dan heel handig. Ja, ik bel wel vaker. Dan ben ik heel benieuwd of er uh, nog iemand... door dit uh, um, iets wat lastige telefoonsysteem heen gaat komen. Ik, uh, ik ga het proberen. De theedoek... Uh, waarom heet de theedoek de theedoek? Ik blijf het proberen. Zeg, bedankt, hè. Dank je. Dag. Dag. dag. 0800-1101. Dus ik moet er even aan wennen. Ed, goedenacht. Ed. Hallo. Hallo. Ik heb hier ook al een heleboel haakjes thuis hoor. Echt waar? Maar ik ken die doeken wel, die hadden ze vroeger, die werden gevoorduurd. Ja, precies. En er hing dan iets op, mijn keuken is zo rein en nog soms zitten achter. Ja, wat is dus, het? Elke week dat... werden die verschoond. Er zijn natuurlijk een heleboel spreuken die je daar op ja. kunt gaan zitten, ja, ja. Maar ik denk persoonlijk, met ik antwoord niet dat die thee ook verband wordt met thee drinken. Een theepot moet je namelijk speciaal behandelen met een speciale doek. Tee, Engelsen vooral, die zijn heel secuur daarin. Daar mag geen andere doek aankomen. Nee, maar dat is toch, dat is toch apart? Dan, ja. Want dat zou, dus, zou betekenen dat de uh, borderdoek. De pannendoek oh, die bestaat, en de bestekdoek. Dat die, ja, maar dat die in de volksmond allemaal uitgestorven ja, zijn. Um... Maar de theedoek hebben we bewaard. Ja, ja maar die theedoek houdt verband ik denk, met de Engelsen. Die hebben daar een dat de hele harmonie. Die buitenkant van die theepot moet ook op een bepaalde manier aangeraakt worden. En die moet voorverwarmd worden. Ik weet het allemaal niet. Dus vandaar, denk ik. Maar goed, dat, dat is mm. mijn, uh, daar bel ik niet voor hoor. Oh, waar bel je wel voor dan, hè? <laughs> ik bel over de verkiezingen. Oh? Nou. Moet je luisteren. We ja. krijgen allemaal, uh, hebben we een oproepkaart gekregen met mensen die mogen stemmen? Ja. Goed. En dan er staat erop, of op, op, op een, een advertentie in de krant, als u het oproepkaart gemist heeft, ja. meldt u dan met de gemeente, dan kunt u daar alsnog tegen inlevering van uw identiteitsbewijs ja. een kaart krijgen. Nou, niet tegen inlevering van uw identiteitsbewijs. Stel nou eens, ja. ik heb die kaart hier gekregen, ik ga hem hier liggen. Ja. Ik ga naar het gemeentehuis. Ik heb hem niet gekregen. Dan krijg ik een tweede kaart mee. Hé, oh. hey. jij voelt hem al. En welke partij heeft daar voordeel bij, Ed? Oh, Alle partijen die daar willen? Nee, op, op, op, in jouw, jouw op, geval dan. kan ik op twee manieren... Kan ik woon ik, ik in Nijmegen. Dan kan ik op twee verschillende stemmogroos gaan stemmen. Oh, en welke ga je dan doen? <laughs> We, <laughs> wil je dat echt weten? Ja. CDA. En dan ga je twee keer CDA stemmen? Nee, ik kan niet stemmen. Ik ben blind. Dat maakt niks uit. Maar ik, nee, maar ik... dan kun je toch wel stemmen, hè? Daar hebben ze toch een uh, systeem voor bedacht? Nee, dat hebben ze juist niet. Want de blinden zijn erg kwaad. Want ze hadden dat systeem met die... Hoe noem je dat? Ja. Die, die, uh, hoe heet dat soort ding nou? Zo'n automatische... Uh, ja, ik weet ook niet hoe het heet. Maar ze ja, dus hadden zo'n nou, ding geval. dan was het afgekast en dat die afgelezen zou kunnen worden. En ik weet oh. dat nog niet. En als blinden krijg je zo'n heel groot veld van 21 of 23. Ja. En dan zou je daar even een paspoort toe op moeten leggen, maar dat kan natuurlijk niet. <laughs> hoezo kan dat natuurlijk ja. niet? Maar, maar, veel, maar, veel, maar ik had er van de week met iemand zo, vind je het niet vreemd dat, dat, dat, dat als je dat zo, als je dat wilt, dan kun je op twee, op, kun je twee stemmen uitbrengen. Want ja. je kunt namelijk stemmen in je gemeente op in elke willekeurige stemlokaal. Ja, nee, ik, be nee ik, begrijp, ik begrijp je vraag. Maar ik neem aan dat op het moment dat jij een nieuwe kaart gaat halen, dat op een of andere manier via een geautomatiseerd uh, systeem die ja. eerste kaart ongeldig wordt. Dus als jij maar dan maar. Je... Ja, dan, dan ga ik mee naar het uh, stembureau, waar wat, wat ik niet onder val. Nee, maar dat staat dan toch op alle stembureaus geregistreerd. Dan nee. sta je toch op een soort zwarte lijst. Als je dan Wel, nee, binnenkomt, dan gaat er je... een alarm af. Nee, en dan komen dat... er 26 mannen in zwarte pakken. Dan word je afgevoerd. <laughs> dat, dat zou het antwoord kunnen zijn. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Daar dat ik ik, dat, dat, dat ben ik ook niet. Hoe, hoe lossen ze dit op? Ja. Nee, dat is vrouwelijk ik. Voel ik eventueel. Ik, ik begrijp het. Nee, Oké, okay. dus als je, de, uh, je, je een nieuwe haalt, hoe uh, controleren ze dan dat je er geen ja. twee hebt? Ja. Ja. Ik, sorry hoor, Ed, maar het zit me toch even dwars. Kun je, je kunt wel toch iemand dan... Um... Machtig Ja. Tuurlijk, dat doe ik ook. Ga je dat doen? Ja, mijn zoon die machtig en die gaat dan voor mij stemmen. Dat wel. Allewel, dat is natuurlijk ook al was neus als Maar als ik tegen hem zeg stel je maar, stem je maar op het CDA. En je stemt bijvoorbeeld, ik noem maar iets op de SP, kan het tegen Hannah. Nou jawel, want hij moet, hij moet dan, uh, jij moet dan invullen op jouw stemkaart dat je hem gemachtigd hebt. Ja, maar mij ook niet. En hij moet dan tekenen dat hij plechtig belooft, ja. dat hij zal stemmen... Nee, dat is serieus Ja, Aard. dat weet ik. Ik weet ik ben, ik, ben, ik ben zelfs vroeger lid van het stembureau geweest. Ik ken het wel, alleen... Ja. Maar, maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van vertrouwen. Ja, die, die zoon voor jou is natuurlijk niet te vertrouwen, maar alle ja, andere, ja, andere ja, mensen die het ja, beloven... Ja. Die, ja. die, ja. <laughs> zeg maar, maar, Ed, maar, ben je altijd al blind geweest? Nee, de laatste 15 jaar. Oh, dus ja, daarvoor heb je wel gestemd? Altijd, ja. En toen was ik ook lid van het stembureau. Dus ik ken een klein beetje de procedure. Ja. Alleen vroeger mocht je niet buiten je eigen stembureau stemmen. Nee, dat weet ik nog, ja. En, uh, en toen kwam dat er eens door, behalve, en toen met die gemeente... En, en nu is het nog zo. Uh, ik denk, ja, hoe, hoe kun je dit nou oplossen? En daarom denk ik, ik denk niet dat die gemeente al die, al die mensen registreert. En dan al die stembureaus. Denk bijvoorbeeld in Amsterdam, daar hebben ze misschien wel 170 stembureaus. Dan zouden ze 170 brieven moeten schrijven. welke mensen er allemaal een, een dubbele of, of een duplicaat hebben aangekomen. Nee, maar is dat, ik weet het niet meer van de vorige keer, maar is het niet allemaal geautomatiseerd? Wat, dat... wat, als, wat is geautomatiseerd? Nou ja, dat als je je identiteitsbewijs laat zien, dat ze dat meteen eventjes zo uh, wuppen, ja, scannen dat, dat... en dat het dan zo allemaal ja, is. Je krijgt dan wel, dat hebben ze me al verteld van de week, je krijgt dan wel zo'n nieuwe oproepkaart mee. Duplicaat. Ja, dat begrijp ik Ed. Maar ik bedoel, op het stembureau. Doen ze nee, niet op het nee, stembureau nee, die je stem, paspoort nee, stem, even. Het stembureau, dat blijkt al door, door, door de manier van stemmen. Door, door, door, door het oude formulier. Dus dat is zo antiek als de pest, om het zo maar ja. onder weer te zeggen. Nou ja, ik kan het woensdag vragen op het stembureau, maar het is natuurlijk te laat. We willen het nu weten. Ja. Hoe zit dit? Ik wil het ook graag weten. Want ja. ik denk als er nooit op mensen dit weten, dan zou je dit dus kunnen toepassen. Ja. Nee, dat begrijp ik. Goed. Nee, en dan, dat, uh, dat, nu jij het op de radio hebt gezegd, heeft het CDA er niks meer aan. Want dan gaan alle mensen van alle verschillende pluimages gaan, kunnen het nu doen. Ja, maar ik maak er geen drama van. Ik, ik, ik waardeer alle partijen. Hoor. Dan gaat het, je vroeg het mee rechtstreeks, nou, dan geef ik ook netjes aan de antwoord. Dat is heel goed. Ed, ik, um, ik ga op zoek naar een antwoord. Er is vast iemand die dat weet en die ik gaat vroeg. bellen naar 0800 -1101. En dan is het nog te vragen of die dan uiteindelijk ook bij mij terechtkomt. Maar spannend is het wel. Dank je wel. Oké, okay, dag Ed. Goeiedag. Dag. Paul. Hoi Astrid. Hallo. Goedemorgen. Nou, we moeten het raadsel van de theedoek toch even gaan oplossen. Nu meteen al? Nou ja, of, of wil je dan een half uur wachten? Maakt me niet uit. Nou, als, je, als jij het weet, joh, laten we het afronden, dan we, kunnen we weer een nieuwe vraag uh, introduceren. Dat dacht ik ook nou. Het is een beetje de voorloper van de theemuts. En het is begonnen bij de boeren aan zich. Want de boeren waren altijd hard aan het werk op het land. Tuurlijk. En de vrouw des huizes maakte dan thee. Alleen, de thee werd natuurlijk uh, van, van huis naar na, na het land werd het koud. Dus vandaar dat ze de, een, een doek eromheen wikkelden. En dat werd, later werd het gewoon theedoek genoemd. Totdat oh. de theemuts kwam. De, the, de theemuts nam het over? Die nam het over, inderdaad. En, dus ik, en, en ik... zo zijn ze ook aan die naam thee, uh, theedoek gekomen. Maar ik blijf... Het raar vinden dat de theedoek dan nog steeds de theedoek heet... en niet de afwasdoek, afdraagdoek. Dat, dat is waar, maar goed, je hebt wel meer van die dingen. En, en uh, uh, dingen veranderen, maar zoals zeggen de naam blijft gewoon bestaan. <laughs> maar de, het woord theedoek is gewoon, vanuit daar is het gewoon ontstaan. Tenminste, ik kom zelf van een boerderij. Ja. En ik kan me nog wel herinneren dat we moeder zei, nou, ik uh, moet naar, naar vaders toe. En dan ging even een de theedoek om, de, om die uh, theekam heen... En uh, dat, dat, zo is die naam een beetje ontstaan, het woord theedoek, Ach. dus dat is gewoon blijven hangen. Het is wel mooi. Het is ook hartstikke mooi. De theedoek heeft na de tijd meerdere functies gehad, ook in de keuken, maar de naam aan zich, theedoek, is gewoon blijven bestaan. En weet je dan ook waarom een theedoek altijd zo uh, van, die, um, van die, ja het eigenlijk hetzelfde patroontje heeft? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat, dan moet je de fabrikant vragen. Ja, maar, is, maar ik denk dat ja. mensen toch wel een beetje gehecht zijn aan dat motief en, en uh, nou, het model theedoek dus. En het is gewoon blijven bestaan. Het, uh, ja, nou, ja. het is inderdaad gewoon vanuit het boerenleven is het gewoon ontstaan de naam theedoek. Om inderdaad die porseleinen pot warm te houden, terwijl de vrouw des huizen richting het land ging om uh, de man te verzorgen van thee. Het is eigenlijk gewoon een uh, uh, thee-warmhoutdoek. Ja, voor, voor, voor de themens is het inderdaad uh, de voorloper geweest. Ja. Hartstikke goed, dankjewel, Paul. Graag gedaan, oké. Okay, Doei, doeg! doeg. Respectable van Mel en Kim. En dat vond ik dan zelf heel grappig. Omdat dat begint met TTT. En daarvoor hadden we het dus over theedoeken. De vraag van Ed is er nog. Namelijk, uh, hoe gaat dat straks met de verkiezingen? Als je zegt op het gemeentehuis... of uh, van ik ben mijn stemkaart verloren... dan krijg je een nieuwe. Betekent dat dat je dan stiekem twee keer kunt gaan stemmen? 0800 1101 als je het antwoord weet. Of als je een nieuwe vraag wilt stellen. Merel, goeienacht. Goedenacht. Hallo. Ik sta hier met de, de kandidatenlijst voor me. Ja. Die, die ik in de brievenbus he, heb gekregen. Dat, dat heeft iedereen, neem ja. ik aan. Ja. En, en uh, dat stukje, um, wat, waar Ed het over had, dat heb ik van de week ook gelezen. Um, zal ik het eens voorlezen? Ja. Een heel, heel klein stukje. Ja. Uh, stempas kwijt of niet ontvangen? Vraag dan een vervangend uh, stempas aan. Deze kunt u persoonlijk aanvragen op een van de stadsdeelkantoren. Ja. Dit, kan, dit kan tot dinsdag 11 september hm. tot 13 uur. Oh. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. En als u later uw oude stempas terugvindt... dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Oh. Dat kan alleen met uw vervangende stempas. Dus... Ik denk dat er dan toch wel ergens een controledingetje in zit, hoor. Dat je dat toch niet meer kan gebruiken. Nee. Als, je eenmaal, als je eenmaal op het stadsdeelkantoor bent geweest... dan wordt dat of, of doorgespeeld of, of er zit iets in je pas... dat ze dus zien uh, dat het een vervangende pas is... Nee, maar dat begrijp ik. Dat denk ik ook, dat ze aan die pas wel kunnen zien dat het een vervangende pas is. Alleen als ja, ik dan stiekem met het origineel naar een ander stemkantoor ga, ja. dan gaan er dus waarschijnlijk geen alarm bellen. Ik, ja, ik, ik denk van wel, maar jij denkt van niet. Ja, hoe, hoe gaan ze dat dan ontdekken? Ja, ik bedoel, ze zijn tegenwoordig zo slim. Ja. Misschien zit er wel... Misschien zit er wel dan iets in die nieuwe pas. Of iets in die oude. Waardoor er wel alarmbellen gaan rinkelen. <laughs> maar goed, Etty zou het kunnen proberen. De dus zou ja. ik het toch wel willen horen. Nou, later. Etty heeft sowieso. Die, voor hem is het al een. Pro dan moet hij dus zijn zoon twee keer machtigen. Hè? En dan loopt zijn zoon het risico dat er. Uh, nou, lampjes gaan flikkeren. Sirenes en afgaan. Dat gebeurt. Ja. Is ja ik, ik, ik, ik vond het wel grappig dat hij daarmee kwam. Maar. Toen ik het las, toen had ik gelijk zoiets van... Uh, oh, dan kan je die oude niet meer gebruiken. Nee, zo voelt dus dan het, hè? He? Dus nee. iets, iets, dan zal er wel ergens iets zijn... want de controle is in Nederland zo ontzettend groot... Dat, dat er zal wel iets zijn waardoor het echt niet meer kan, hoor, met die oude. Nou, ik, ik heb hem toevallig uh, zitten bestuderen van de week... Want ja. het is mooi gemaakt ook, want toen dacht ik nog, ze, ja. hebben, uh, um, uh, ze hebben natuurlijk wel allerlei dingen ingebouwd om te, dat, je, dat, je, dat je ze niet kunt vervalsen. Er zit zo'n ja. glittertje in en een, en een patroontje en een dingetje, ja. dus daar, daar hebben ze allemaal ja. heel goed over nagedacht. Ja. Dus ik dacht, ik dacht eerlijk gezegd, van ik kom straks op het stembureau en ze gaan met zo'n high-tech apparaat even eroverheen. En dan, ja. als, als het geautomatiseerd is... dan gaan ze ook poei, uh, poep. Eh, dat is uw oude... U moet die nieuwe die u gehaald heeft, moet u... Uh, ja, zo, zo gaat ja. dat dan. Maar als het gewoon ja. ouderwets... Uh, er, er zit altijd uh, de vriendelijke meneer in Kampen... Die, het is ieder jaar dezelfde meneer... Die, die, die weet het ook precies. Die weet ook, die, als ik voor een tweede keer daar kom, dan... Uh, maar ja, je mag inderdaad ook bij een ander bureau gaan. Ja, dat is natuurlijk gaan. een kleine gemeente, hè? Ja. Maar in, in, in een grote stad of zo, dan zou, dan zou je dat kunnen proberen. Maar ik, ik denk, uh, ons controlegehalte in Nederland... is op alle gebieden zo verschrikkelijk streng. Dat zal het hier ook wel. Uh... En, en zo aanwezig, dat ik denk dat er hier ook best wel uh, iets, iets in zit. Of, uh, of er gebeurt iets als je op het stadsdeelkantoor uh, komt... Dat, er, dat ze iets in die tweede doen... Waardoor ze... Of dat ze je merken, zonder dat je het weet. Ja, dat, je net als, dat je net als een schaap, dat je achter op je, op je rug een gekleurde streep krijgt... Als je een nieuwe en, een, en dan kom je op het stemkantoor. Nee. Nee, dat zal het nee. niet zijn, hè? Nee, dat nee. niet. Nee, maar in, in, die, in die passen kan natuurlijk heel, heel wat zitten wat wij ja. niet zien. Of wat wij niet in de gaten hebben. Maar goed, ik weet het ook niet, hoor. Maar ik had het toevallig gelezen. Ja, en toen, eh, heel goed. En omdat ik die van mij heel laat kreeg... begon ik al te... Toen dacht ik, oh jee... Zou, zou die van mij zoekgeraakt zijn? Zou die nog wel komen? Maar ik heb hem inmiddels wel. Uh, nou ja, toen, toen zei Ed dit. en Toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou? Ja. Ik vind Want, het wel een leuk idee het, van hem, hoor. Jij vindt het ook belangrijk om te gaan stemmen? Ja. Ja, ik vind het belangrijk om even, even mijn mond open te doen. Want uh, wij Nederlanders zijn zo ontzettend volgza volgzaam volkje. We komen nooit eens in, in opstand of zo. En er gebeurt tegenwoordig zoveel waarvan ik merk dat uh, mensen erg ontevreden zijn. Ja. Ja. Er, er gebeuren heel veel dingen om de huid die... Die Nederland gewoon niet wil weten. Al die arme mensen en zo, en die mensen die zitten te kraperen, die er niet meer uitkomen in dat zogenaamde rijke Nederland. En ga je dan ook SP stemmen? Uh, nee. Nee. Waarom niet? Zit nee, ik je zo ga hele. Wat is SP? <laughs> De socialistische partij. Emil Roemer. Nee. Ik oh. ga op, nee. Hele speciaal. Ik, ik heb er vier en ik kan, nog niet, uh, ik kan er nog niet uitkomen. Oh, oké. Okay. Ik heb er vier, maar ik ga niet op een grote. Ik ga sowieso op kleine partijen stemmen. Echt waar? Want deze grote partijen, die, dat zie ik helemaal niet zitten. Dus ik oh. wil dat die kleine partijen... Er is bijvoorbeeld een uh, libe, libe, libertarisch, als ik het goed heb. ja. Partij, partij. En daar heb ik van de week het een en ander over gehoord. En toen dacht ik, ja, die moet, die moet groot worden. Deze grote partijen die er zitten, moeten voor mij gewoon allemaal weg. Allemaal? Ja, er zitten geen wijze mensen in, in de regering. horen wijze mensen te zitten. Oh. En die zitten er niet in. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd wat het wordt, Merel. Maar succes met nog even piekeren. Ja, het zijn er een stuk of vier waar ja. ik nog uit, uit moet komen. Ja. Nou ja, je kunt natuurlijk dus, gewoon dus drie keer naar kans, het he? stadsdeelkantoor gaan... en zeggen, ik ben mijn pas kwijt. Ja. Stemkaart. Je kunt ja, het proberen. <laughs> maar goed, we gaan natuurlijk niet oproepen tot... Uh, nee, uh, succes met kiezen Nou, ik, ik, ik, ik heb zelfs een gevoel dat er ergens wel iets zit... en dat dat, dat, dat vast niet lukt. Maar als, als uh, hoe heet die... Um, die net aan de lijn was. Als hij het wil proberen, dan wil ik het graag volgende Et. keer horen in jouw programma. Ja. <laughs> oh ja, dan belt hij vast wel weer. Nou, om dank het wel je. gelukt is. Dankjewel, hè, voor je voordracht. Dag, Astrid. Oké, okay, goeienacht. Hi. Jasper. Ja, Astrid, daar ben ik weer. Hallo. Hey, jeetje, wat veel vragen krijg ik weer op mijn hoofd geslagen. Laten we voor het laatste beginnen hè, te stemmen. Ja. Dat wordt analoog gedaan in Amsterdam. Ja. Dus uh, je komt met je... Met je... Je stembiljet, je stembiljet, kom je aan en kijk eens je je, je, je sofie of Nou, oké, okay, prima, u kunt stemmen. Nou, en dan gaat jouw broer uh, dus in Zuidoosten uh, hetzelfde verhaal doen. Ja. Want die is gemachtig en heeft een tweede stembiljet of uh, wat dan ook. En die kan gewoon uh, doodleuk, gewoon twee keer op dezelfde partij stemmen. Ja. Want dat gaat niet per computer uh, hier in Amsterdam. Oké, okay. maar, maar het, ja. is daar, zou daar helemaal niks, uh, geen beveiliging nee, op ingebouwd nee, zijn? Nee, nee. Ik bedoel, als ik uh, op, op, op het was het 12 september, ja hè, dan gaan ja. we uh, massaal. Uh, nou, ik ga uh, op mijn fiets, doodleuk, er naartoe. Ja. Oké. Okay. Nou, ik laat mijn identiteitskaart zien. Prima in orde. Ik krijg een stembiljet. Ja. En ik maak het rood. Dat is ook verdacht. Nee, maar het proces trouw, kennen we wel rood. ongeveer. Maar je kunt het dus twee keer doen volgens jou. Ja, absoluut. Dat is, een, dat is dus een gat in de, in de dingen. Ja. Maar die thee doe ik ook. Ja. Daar dat werd ik ook een beetje in verwarring over. Dat, oh. dat die meneer zei dat het als een soort uh, theemuts was. Ja. Maar de VOC, die heeft het. Uh, ja, de VOC-mentaliteit. Je kent het wel. Ja. We gingen naar uh, Indonesië en naar uh, China. Ja. Mama terug. En, theedoek. Uh, ja. <laughs> nee, denk ik roep even het kernwoord nog een keer. Voordat we de Nederlandse geschiedenis uh, nog even helemaal doornemen. Nee, maar uh, toen hadden ze. Kijk, ze hadden de zout zeewater. Dus, maar dan maakten ze met de theedoek ze de theekopjes schoon. Ja, ja. Dus zonder water. Ja, maar misschien dat ze dan ook wel met die theedoek de, de, uh, de theekopjes warm hielden. Ik kan me voorstellen dat als je nee, net nee, uh, nee, nee. Ja, de Griek nee, moet... Uh... Ik, ik, ja, bedoel, neem dan een schapenvacht en uh, doe het om een, uh, om een uh, theepot. Ja. In die, in die uh, tijd. Maar uh, nee, de theedoek komt gewoon uit, uit de VOC-tijd. Hoezo komt de theedoek gewoon uit de VOC-tijd? Nou, ik uh, bedoel, uh, kruiden, alles, uh, theedoek... Uh, ja, thee. Ja, maar ik heb een vraag. Mag ik mijn vraag ook stellen? Want, ja, laten we, ik, we maar doen. Ik heb zoveel debatten gezien de laatste tijd. Ik ja. weet ook niet meer wat ik moet stemmen eigenlijk. Nou ja, ik weet wel wat ik ga stemmen. Oh. Maar dan dat, dat zou ik eigenlijk bijna zeggen van, Nee, maar dat zeg ik niet. Nee, ik stem gewoon op uh, ons uh, lekkere, lekkere knuffelbeer. Wie is dat, denk je? Nou, dan ben ik toch echt... Ik zou, ja, ik vind het wel een mooie. Knuffelbeer. Wie ja, ik is denk dat? als jij nou zegt knuffelbeer, dan denk ik toch roemer. Ja. Maar, maar ik vind, ja. ben je echt? Ja? En die Lucky TV, die doet het zo goed, die... Jasper, Jasper, Jasper, Jasper, focussen. Ja. ja, ik, ja. Je, ik, ik, ik mag dat zeggen, want ik ken je langer dan vandaag, dus ik weet dat ja, je maar... de neiging hebt om een klein beetje af te dwalen. Ja, maar mijn vraag, zal ik mijn vragen stellen, dat ja. je mee van me af. Doe maar. Doe maar, dat is een hele leuke... Jasper, ja. vraag. Ja, oké. Okay. Uh, ik heb het resultaat gezien. Ik heb een maand of twee jaar geleden met jou gehad over uh, fietsen... die vooruitkwamen met een propellortje. De TU Delft heeft het bewezen... dat ze met 45 km per uur over de dijk kunnen racen. En hoe hadden de wind, hoe sneller ze gaan. Dus al die wetenschappers die op mij hebben gereageerd... laat ze bellen. Want volgens mij, als je gewoon... Uh, tot... Nee, nee, nee. Ho, ho, Jasper. Ik, ik hoef het je niet meer uit te leggen. Je moet een vraag stellen. Ja, dat is mijn vraag. Dus. Nee, dat is geen vraag. Laat iedereen bellen die er nog iets over wil zeggen. Nee, wat is je vraag? Mijn vraag nou, is dus, is het mogelijk om een voertuig voort te laten stuwen met windenergie? Maar dat, het antwoord is Ja. Nou, dat, dat, dat, nee, er zijn een heleboel wetenschappers die zijn het niet mee eens. Dus ja, maar jij zegt ik heb het gezien, dus het is, de antwoord is ja. Ja, maar dan zijn er nog wetenschappers die zeggen dat het nee is. Dus ik, ik, ik, ik wil nu echt gewoon een duidelijk bewijs. Ik ben, mm. ik ben het spuugswap. Zeg ik nou, zwart? Ja, je zei, je zei rare dingen, maar dat geeft allemaal niks. Uh, is het mogelijk om een voertuig voor te stuwen op windenergie? Ja, en ik ben ondertussen naar die, die, die CNN te kijken, want Obama gaat straks praten. Dus en zo, uh, hoe laat is het? Het is, uh, ja, volgens mij over vijftig over minuutjes gaat hij. Uh, oh, dan dus modus... zet ik hem ook even aan hier. Leuk. Dus het is heel ingewikkeld. Uh, is bellen, hij aan de beurt? Luisteren, ja. Luisteren en kijken en. Vandaar dat ik een beetje verward klink. Ja, nee, maar dat begrijp ik. Oh, ik wist niet dat hij al aan de beurt was. Ik, dat is, uh, goed dat je het even zegt. Dankjewel, Jasper. Hé, hey, en succes, hè? Ja, spreek je later. Dag. Doei. 0800 1101 is opeens het telefoonnummer vannacht, omdat we een kleine telefoonstoring hebben. Dus uh, blijf dat vooral proberen. 0800 1101. Willem, uh, sorry, nee, Kevin. Nee, hey, alsjeblieft. Goedemorgen. Hey, goed? Ja, met jou ook. Ja, mij is ook al dit, dit maar geen uh, ganzen en uh, computerstuff. Uh, maar wat wel? Uh, nou, ik belde even over die stempassen. Ja. Ik heb een eigen stempas er even bij uh, gepakt. En er staat natuurlijk gewoon je naam en je adres en dat soort dingen op. Er staat je geboortedatum op en of dat je een man of een vrouw bent. Maar er staat ja. ook een nummer bij. Ja. Nou, nu ga ik uh, naar de gemeente toe. Mm -hmm. En dan ga ik zeggen, ik ben mijn stempas verloren. Ja. Nou, zij weten aan welk uh, welke stempasnummer ik nu heb. Ja. En uh, daar wordt waarschijnlijk een notitie van gemaakt dat dat nummer dus verdwenen is, die stemkaart. Ja. Begrijp je? Ja. Dan zal er waarschijnlijk op de dag uh, dat er gestemd wordt, want je kan hem tot 11 september kan je hem aanvragen, ja. 12 september de verkiezingen, zal er waarschijnlijk s'morgens op 12 september zal er een lijst meegaan, denk ik, naar alle stembureaus met, uh, beste meneer en mevrouw, deze nummers die ja. zijn geblokkeerd om te stemmen. Ja, dat denk ik. Nou, dat denk ik dus niet. Maar ja, wie ben ik, hè? Maar ik denk wel... Want ik herinner me toch dat als ik dan kom... dan zit daar, zit daar een meneer... dat is zo mooi, die meneer, die pakt dan je pas aan... en die zegt dan ja. tegen die meneer of die mevrouw naast hem... Ja. nummer 1407 de, de, de 12. En dan gaat ja. degene die ernaast zit... weet je, dat zou, volgens mij zou dat efficiënter kunnen... maar degene die <lacht> ernaast zit, die gaat dan... Ja hoor, ja ik heb hem. En die zet een vinkje. Dus het klinkt ja. nu opeens heel plausibel dat die lijst inderdaad uh, uh, de twaalfde ochtends wordt geprint. Ja, en, en ik denk ook dat uh, hoeveel mensen raken hun, stem, hun stempas kwijt, dat zullen er niet duizenden zijn in de gemeente, denk ik. Toch? Nou, ja, dat weet je niet, hè? Dat weet je niet. Maar... Ja. Dan krijg je dus wel, als je dus probeert om weer met die eerste stempas te gaan stemmen, dan krijg je dit. Dit, huh? <lacht> dit klopt niet. Um, oh oh. Uh, um. Ja, daar moet er nog iemand bij komen, ja. denk ik. Meneer dat Van der Vaart? Even. Meneer Van der Vaart, kunt u even komen? We hebben een probleem met de. Uh, dat krijg je dan. Ja, Kijk, ja, ja. er staat hier uh, 4024-12. Maar ze heeft een pas met uh, nummer 2023. 13. Ja, ja, ja, ja, Dat krijg wat, je dan. Wat, ja, wat ik me ook nog afvraag, want hier staat dan dat je dus in principe alleen maar in je gemeente mag stemmen, maar je kan bijvoorbeeld ook op, op Utrecht centraal stemmen, toch? Uh, dus stel je voor dat ik uh, hier in de Schipholregio bij de Zwalenburgbaan ja. op het, uh, ga stemmen ja. <laughs> en ik sta op de trein naar Utrecht en ik ja. ga op het station maar nog een keer stemmen met die andere pas. Nee, maar je moet toch wel binnen je regio blijven? Hoef je niet binnen je regio te blijven? Ja, ik, vol, ja, dat staat wel op de stempas, maar je kan ook gewoon op Utrecht Centraal. Uh, ja, ik weet van de rest ook niet hoe dat zit. Kan niet ik thuis ook into. op Utrecht Centraal gaan stemmen? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Of, je, ja, of dan moet je uit Utrecht komen, denk ik. Want maar. dan, dan, dan, ze, de, de, poeh... <laughs> Dan is die ja, dan lijst, dan is de, er staan er dus 17 miljoen mensen. Nou, dat, dat, volgens mij hoeven de kinderen de, de af. Maar er staan er weer een paar miljoen mensen op die lijst. Dan duurt het even voordat ze mij gevonden ja. hebben. Want er zijn wel meer mensen die A de Jong heten. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Wat een toestand. Ja, maar ik denk ongeveer dat het dus zo werkt. Dat je dus een, dat aan jouw stembiljet, dat daar dus een nummer aan zit. Ja, natuurlijk. Dat denk en dat ik dat ook. dat nummer wordt geblokkeerd. En dat er gewoon een lijstje naar al die stembureaus gaat van... Uh, deze nummers, die mogen niet meer stemmen, want die hebben een andere stempas gekregen. Nou, dat denk ik niet. Oké. Okay. Nee, nee, want de, de, dan krijg je allemaal systemen naast elkaar. Dan, dan kom je dus binnen en dan wordt de eerste wordt het dus op die lijst ja, En dan, oh, momentje, dan moeten ze eerst die andere lijst pakken. Andere lijst, even kijken of je niet ja. toevallig op de lijst staat met mensen die niet mogen. Weet je, dat worden twee handelingen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar je weet het niet. Oké, okay. uh, bedankt ja. hè, voor het meedenken. Ja. Fijne nacht nog. Yo, tot de volgende keer. Dag. 0800 1101. Joop. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er trouwens voor gedoe met dat nieuwe nummer? Uh, is dat een noodnummer of zo? Ja, nou, het is, het is dus zo dat uh, de telefoonlijnen doen het niet. Het gebeurt één keer in dezelfde tijd. Dat is om ons scherp te houden. Anders dan vervallen we in een soort routine. Dus dat is dan, uh, dat af en toe doen ze het niet. En uh, nu is er dus, zonder dat iemand het hier weet, nog dat telefoonnummer 0800 in gebruik. Dus, ja, maar Timo wist het wel. Hoe kan ja, dat nou? En jij wist het niet. Ik wist het niet. Maar Timo, die zit gewoon op te letten. Ja, maar hoe weet hij dat dan? Nou, dat 0800-1101, dat is het klaagnummer dat werd gebruikt tijdens de um, sportzomer. Oh. Ik denk dat Timo dat wel eens gebeld heeft. Oké. Okay. Okay. En die heeft dat onthouden en die heeft het gewoon geprobeerd. Oh, wat een slimme vent. Ja, hè? nou, ik ben er blij mee. Alhoewel, er gaan geruchten dat 1121 het inmiddels ook weer doet. Oké. Okay. Dus. Nou, dan bel ik dadelijk nog een keer. Dan bel je zo meteen nog even naar, naar 0800-1121. Ja, ja, maar wacht even. Oh? Want ik kan nog een vraag stellen. Ja. Met het risico dat ik een enorme, domme vraag stel. Maar nee, die bestaan ik, niet, hè? Domme vragen. Daar geef ik niks om. Nee. Ja. Um, Bliksen is ontzettend interessant, hè, eigenlijk. Oh. is dat zo? Want wat heeft dat nou helemaal nodig? Uh, om bliksem te creëren. Nou, uh, help mee te denken. Ja, het hangt er een beetje vanaf welke overtuiging je aanhangt. Oh, nou, dit, uh, dit gaat niet over verkiezingen. Nee. Het, het gaat denk ik over warmte ja. en over kou en over uh, luchtvochtigheid. En, en uh, ja, wat is het nog meer eigenlijk? Zuurstof. En water, ja, ja, dat zijn dan eigenlijk du dubbele dingen die ik opnoem. Maar um, nou was ik benieuwd naar de concrete vraag, zeg maar, van zou je dat nou... Kijk, als je nou een windmolen uh, uh, uh, voorstelt, dan zitten daar allerlei materialen in. Ja. Bijvoorbeeld uh, ja, koper, uh, allerlei metalen. Zou je nou in een windmolen dit kunnen creëren dat hetzelfde oplevert als een bliksem? Snap je de vraag? Nee. Nee, maar jij bent... De, uh, ja, ik vind jou heel sympathiek en heel aardig. Maar? Maar altijd als het over iets uh, wetenschappelijks gaat... ja. Ook al snap ik er zelf ook niks van, dan haak je af. Nou, Terwijl je moet wel een beetje je best doen. Uh. Oh, oké. Okay. Ja, maar ik wil wel heel erg mijn best doen, maar ik denk: een windmolen is gewoon niet hetzelfde als een wolk. Ja, En ik heb geleerd nou van mijn nou moeder dat er twee wolken tegen elkaar aanbotsen. Ja, dat is nou net zo interessant. Kun oh. je dat niet verkleinen? Verkleinen naar een windmolen. Ja, kijk, dus je hebt een windmolen. Nou dan ga je bijvoorbeeld een ruimte in creëren van zes bij zes, ik noem maar iets. In de windmolen? En, en, in de windmolen, in, ja. in zeg maar die kop waar normaal zeg maar die turbine in zit. En, en kijk, het is zo interessant dat in de natuur uh, heeft heeft eigenlijk een bliksem heel weinig nodig. Alleen maar die natuurelementen. Ja. En nou zou ik het zo spannend vinden ja. als je dat niet terug zou kunnen brengen, zeg maar, in, in, in, in een windmolen. Nou, ik weet het niet, dan zou ik die vraag niet stellen, maar misschien weet een ander het wel. Ja. Vind je het een leuke vraag? Nou, het is dat je het me zo op de mensen afvraagt. Ja. <laughs> maar het is, het is niet mijn favoriete vraag. Nee, want, je bent, want ik had het vorige keer ook... Nee, dan moet je winstuk. niet meteen meer mij gaan, van, gaan beschuldigen. Maar ik snap dat ik, ik begrijp... Ik, nee. Je snapt er niks van, hè? Nee. Nou, dat vind ik wel jammer. Nee, maar ik vraag dus me ook... probeer je dan af... in te leven op zo'n mens. Ja, Kijk, maar... in de natuur gebeurt een hoop waar heel veel energie in vrijkomt. Nou, en dan probeer ik dat te vatten, ja, ja. en ik kan het niet vatten, nee. maar ik probeer toch over te dromen en over ja. te filosoferen. Ja. En dan denk ik van, kunnen we dat niet in het klein terugbrengen? Het zou mooi zijn. Nou ja, het zou helemaal niet mooi zijn, want dan zit je dan met je donder en je bliksem midden in die windmolen. Ja, ja. Maar, maar daar kan jij je komt op laten uh, werken. Ja. En, en, en dan heb ik nog één klein vraagje van... En onttrekt stromen uh, niet heel veel zuurstof aan, aan, aan zeg maar de wereld. Nou, dat zijn dan mijn vragen. Nou, dan doe er maar mee wat je wil en uh, luisteraars uh, van harte welkom. Ja, okay? ik wou het zeggen Joop. want zo simpel. Ik kan er niet mee doen wat ik wil. Ze moeten gewoon beantwoord worden. Ja, maar oh, jij bent ik heb die andere moet ik nog of, even opschrijven. Die, die daarin leidt. Want vorige keer vroeg ik ook iets en toen kapte die jij ja die vraag best wel af. En Ach. dat vond ik best wel jammer. Ja, dat is niet aardig voor mij. dan had ik denk ik een slechte dag. Ja. Maar Joop, ik, die tweede vraag moet ik even nog noteren. Want anders dan kan ik hem niet herhalen. Hè? Dus okay. onttrekt en dan... Nou, stroom. Heeft dat zuurstof nodig? Want zuurstof is eigenlijk voor de mens om te ademen. Ja. En... Uh, en... en ja, er is zoveel stroom op de wereld, heeft dat een factor, zeg maar, in de zin van dat, dat de mens daar minder zuurstof door krijgt? Kijk, nou, ik zal je vertellen, Joop, ik begrijp je vraag gewoon. Oh, nou, dat vind ik wel lekker. Die had je niet aanzien komen, hè? Ja, ik onderschat jou niet, want ik vind je veel te aardig. Ja. Dankjewel Joop. Ik, uh, ik, ga een plaatje draaien en wie weet belt er wel iemand naar 0800 1121. Goedenavond. Oké, okay, doeg. Doeg. Dag. Ja, klinkt toch een beetje klein, een beetje ondaan, maar um, ik, denk, ik denk, dat hij wel, um, ja, toch wel blij is met hoe ik het uh, tot uh, nu toe heb gedaan. Um, ja, onttrekt stroom zuurstof aan de lucht. En bliksem, wat heeft dat nodig? Zou je dat na kunnen bouwen? In een windmolen. 0800 1121. Dit zijn de Scorpions. A Wind of Changes. I follow the Moskwa down to Gonkibok. Listening to the wind of change. August, summer night. Soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close like bright. Change. Valentijn. Astrid. Goedendag. Ik ga de stem passen. Ah, mooi. Kom maar door. Ik, ik bel je gewoon via het gewoon een normale nummer. Ja! Hij, Hij doet, het doet het weer! weer! Ja, en, wat fijn. En ik heb meteen ook een ander testje gedaan. Oh? <laughs> dat, dat volgens mij heb jij ja, dat wel eens een keer gezegd. Dit is Jeroen, je hebt normaal Als je je in de Het Openbaar Ministerie. Oh, wacht Dan, wacht, wacht. Valentijn komt het nieuws eraan. Ja, nou, dat is echt... Weet je, dat is, op een gegeven moment dan uh, gaat Jeroen Tjepkema... Dat is leuk. Die gaat dan in dat hokje zitten... En dan gaat hij even oefenen. En en ik, ik hoor hem op de achtergrond. Ja, zeg maar. en, ja dat is wel mooi. Want Jeroen Čepkema, Dat Ik vind dat mooi om te horen. Want Jeroen Tjepkema... Yes. Die presenteert het nieuws al 27 jaar. Nou, en dus dat... nog steeds blijkt nu... Als hij in dat hokje gaat zitten... En dat hokje staat per ongeluk nog aan... Dan oefent hij dus nog steeds zijn eigen naam. Hoort je dat? Ja, ja, ja. Je en ik, wat, wat, Jeroen Tjepkma, die is volgens mij, als ik het goed heb geboren, in 1970. Dus die zal, nu negen, die zal nu 41 zijn. Je zou denken dat hij wel zeker weet dat hij het goed zegt. Ja, maar, maar ik, ben een, ik ben 51. Maar, je, ik oh, dat, maar, ben, maar doe ik jij nog. nog ja? Ik heb ooit, ooit ook nog eens bij de radio gewerkt. En dan ging je dan ook als je, als je dan uh, vroeg was? Zeg maar, het was 4 minuut 27 voor heel. En stel, je moest het nieuws lezen. ging je dan ook eerst even oefenen? Ik ben Valentijn... Hoe heet je van je achternaam, Valentijn? Nilsson. Nilsson. Oh, mooie naam. Nee, ik kan je een anekdote vertellen. Vertel jij mij even een anekdote, Valentijn. Ik wil je stemkaarten, maar dat komt straks. Ja, precies. We hebben alle tijd. Jeroen Cepkema is al aan het oefenen. Komt goed. Vier minuten nog. Ik was gewoon een radioverslaggever... die met een sony recorder pad ging. Ja. Dus ik mocht nooit in korte nieuwsblokjes doen. En Tom van Rooyen, die naam zeg je wel eens wat. Ja. Die deed dat altijd. Echt waar? En op een gegeven moment hebben we echt in een duik van het lachen gelegen. Oh. Wat was hij zo druk bezig met andere dingen? Dat hij op een gegeven moment een stapeltje tekstjes gepakt heeft die van drie dagen terug waren. <lacht> <lacht> en hij ging gewoon zijn nieuwsblokje lezen. Ja. Ja, gelijk had hij, yeah. ja. Maar toen las hij gewoon uh, nieuwsberichten van, van, Oud van drie, drie weken geleden. <lacht> en ze halverwege kreeg ja. hij het door. Ja. En, en, en ik, ik zat in, in, in diezelfde uh, ruimte, ja. waar, waar hij dat moest inlezen, zat ik dus te monteren. Ja. En ik zie hem betrekken, weet je? Van, ja. Op een gegeven moment begint hij het door te krijgen van... Ik zit hier uh, tekstvelletjes te lezen, die, die kloppen niet, die, die heb ik... Ja, nee, dat, we hebben een beeld. En toen? En, en, nou, hij heeft ze gewoon afgelezen. Ah, oh, nee, maar dat is de beste manier. Gewoon altijd doorgaan. En, ja. niemand, niemand, en we hebben daarna in een duik gelegen van het lachen. Maar dat is, dat is dus, dus Ton van Rooien. Ja. die nu in Portugal woont. Dat, dat is ook ooit een, een collega van me geweest. Kijk. Maar ik belde dus eigenlijk voor de stempas. Ja, vertel. Nou, elke stempas ja. heeft gewoon een uniek, een uniek en onvervangbaar nummer. Ja. En als jij meldt dat je je stempas niet ontvangen hebt... of, of kwijtgemaakt hebt... Ja. Dan vervalt dat nummer gewoon. Maar, dat als de... ik, maar stel nu dat ik op station Utrecht ga stemmen. Dan kan dat alleen als jij van tevoren jouw stempas volgens het systeem, wilt u in een andere gemeente stemmen? Echt waar? Als u in een andere gemeente wil stemmen... dan moet u dat aanvragen bij uw eigen gemeente. Oh, oké. Okay. Maar als u in soort, je eigen gemeente... Als je in je eigen gemeente gaat stemmen... dan is er gewoon een lijst op het stembureau... met alle geldige stempassen ja, in de, en, de gemeente. En de stempassen die, die, die dus niet ontvangen zijn of zoekgemaakt zijn... Die, die, die nummers komen te vervallen... en tot die elfde of, of die laatste date... kan je dan een nieuwe krijgen. En dat zijn de nummers die dan op die lijst staan... die, die uh, op, op de uh, uh, broodjes liggen in Amsterdam. Ja. En als jij buit je, buiten je gemeente gaat stemmen... Ja. dan had je al, en het is nu al de laatste... Ja. tot pas tot 7, op, op 7 september... Um, via een aanvraagformulier ja. um, je kiezerspas moeten omzetten. In een, in een kiezerslegitimatiebewijs. Ja, wat een toestand, en, hè. En, en dan is dat uh, het kiezerslegitimatiebewijs ook weer een uniek document. Ja. En dan, en dan is dat nummer telt dan weer niet mee. Nou. nou, ter anekdote wil ik je nog wel een ander verhaal vertellen. Ja, dat kan niet, Valentijn. Je weet hoe het werkt bij de radio. Ik heb oh, nog nee, maar nee, 30 seconden. Nee, ik wil nog ding, één ding, heel mooi ding vertellen. Ik heb ooit voor. Valentijn jaar... Jeroen Chepkema gaat voor, hè? Het gaat langzaam. Zou het afmaken na het nieuws? Nou, nee, want dan gaan we een plaat draaien. Ik nou, gooi het er gewoon uit. Ik gooi het eruit. Ik vind het gewoon ik heb... genoeg geweest, Valentijn. Ik heb via de burgemeester heb ik voor mijn buurman kunnen stemmen. Nou, ik, kijk, nu heb je het mooi kort samengevat. Maar dat is wel een mooi verhaal, hoor. Ik, maar we moeten naar Jeroen Tjepkema, want die heeft nu zo vaak geoefend. Die is er nu echt helemaal aan toe. Dankjewel, Valentijn. Ik ja, het maar uit de volgende beller. 0800-1121. Ah, ja, ja. Dag.